1 Uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedemiddag. Kamer geschokt over misstanden, scholengemeenschap Amarantis. pro in Egypte. En kabinet wil docenten lokken naar de randstad. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien. In de zuidelijke provincies blijft het droger. Het is 4 tot 7 graden. Morgen in het oosten bewolkt. In de rest van het land wisselen wolken, buien en zonnige momenten elkaar af. En dan wordt het een graad of 5. Grote schoolkolossen zijn onmogelijk. Dat is volgens de SP in de Tweede Kamer nu aangetoond... door de misstanden bij de Amarantis Scholengemeenschap... waarover vandaag een onderzoeksrapport bekend werd. Daaruit blijkt dat de schoolbestuurder zich schuldig maakte aan zelfverrijking en belangenverstrengeling. Contact met Tweede Kamerlid Jasper van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van dit rapport? Nou ja, ik vind het zeer schokkend. Uh, we wisten al langere tijd dat het mis was met Amaranthus. Maar als je nu de resultaten uit het onderzoek bekijkt... dan is het uh, buitengewoon onthullend. Bestuurders die uh, per persoon twee auto's met chauffeur hadden... Ze uh, schuldig maakten aan zelfverrijking. Grote vastgoedprojecten begonnen. Uh, het geld kwam niet in het klaslokaal terecht, maar in de zakken van deze bestuurders. Ja, en zaten daar nog dingen bij waarvan u nog niet wist? Nou ja, wat ik zeg, hè, uh, er is grootschalig uh, sprake van, uh, van misbruik van onderwijsgeld. Het gebruikt voor kunstvoorwerpen, voor, het, uh, voor de huisvesting van de bestuurders zelf. Uh, dus ik vind dat ook aanleiding om het openbaar ministerie daarnaar onderzoek te laten doen. Ja, laten doen. ja en, en wat voor onderzoek zou dat moeten zijn dan? Alleen naar die scholengemeenschap? Nou ja, de bestuurders uh, zelf, daar, daar moet onderzoek gedaan worden naar strafbare feiten. Uh, want naar is, hen persoonlijk. Uh, Excuseer? Naar hen persoonlijk. Naar hen persoonlijk. De persoonlijke aansprakelijkheid van deze bestuurders moet uh, onderzocht worden. En um, vindt u dat, we het, dat het nog breder moet? Dus, want dit gaat alleen over die Amarantische scholengemeenschap, maar er zijn natuurlijk meer van dat soort grote onderwijsfabrieken. Uh, Helaas hebben we de afgelopen jaren al gezien dat ook bij Hogeschool in Holland, bij het ROC Zatkin in Rotterdam, vergelijkbare zaken aan de hand zijn. En dat toont voor ons aan dat die schaalvergroting een grote misstand is. Die heeft bestuurders veel ruimte gegeven om aan zelfverrijking te doen en om zich meer bezig te houden met vastgoed dan met onderwijs. Dus we zullen de komende week bij de onderwijsbegroting ook voorstellen... doen voor schaalverkleining en de aanpak van deze bestuurders. Oké, okay, Jasper van Dijk van de SP, dank u wel. Alsjeblieft. Er wordt druk gedemonstreerd in Egypte. Gisteren waren het de tegenstanders van president Morsi... die van zich lieten horen. En vandaag gaan de mensen van de moslimbroederschap... de straat op, de partij van Morsi. Correspondent Sander van Horen. Dag Sander, zijn ze al bezig? Ja, zijn vanmorgen vroeg uh, begonnen. Uh, op het terrein van de universiteit in Cairo. Tienduizenden mensen op dit moment vlaggen erbij. En... Uh... Zij demonstreren in het centrum van Kajer, waar op het tagierplein, ook in het centrum, nog altijd de tegenstanders van de president aan het demonstreren zijn. Gisteren was een grote demonstratie, maar er is nog altijd dat tentenkamp. Nou, de angst bestaat dat heethoofden van beide groepen elkaar gaan tegenkomen. Vandaar dat die demonstratie voor de president, die vandaag aan de gang is, dat die al een keer is uitgesteld. Hij is ook al verplaatst, want aanvankelijk zou hij ook op dat centrale Tagierplein plaatsvinden. Mm -hmm. en ja, dat hebben ze dus nu wat verderop gedaan, maar nogmaals, de angst dat heeft de hoofden van beide groepen elkaar gaan treffen. En nou heeft gisteren de grondwetgevende raad onverwacht de ontwerptekst voor die nieuwe grondwet goedgekeurd. Daarmee ja. is de zaak dan toch beklonk. Hebben die protesten van de tegenstanders dan nog wel zin? Die protesten voor en tegen Morsi zijn naadloos overgegaan in protesten voor en tegen de grondwet. De oppositie vindt dat dit een grondwet is geschreven door moslimbroeders en islamisten. Uh, en dat die grondwet dus niet alle Egyptenaren vertegenwoordigt. Dus de campagne voor en tegen de grondwet die is eigenlijk met deze demonstraties al begonnen. Een campagne voor een referendum namelijk. Dit concept grondwetsvoorstel moet worden voorgelegd in een referendum. Mm -hmm. En wanneer dat gaat zijn, we wachten op de Egyptische president Mohammed. Morsi, die gaat dat namelijk bekendmaken. Misschien doet hij dat vandaag zelfs al en dan prikt hij een datum. Waarschijnlijk ergens over twee weken. Oké, okay, Sander. Sander van Horen, dankjewel. Het kabinet wil werkloze leraren uit de provincie lokken naar de Randstad. Want daar is werk in overvloed ze, terwijl in grote delen van de rest van het land een overschot aan leraren dreigt. Want in die gebieden krimpt de bevolking. Voorzitter Walter Drescher van de Algemene Onderwijsbond vindt het goed dat het kabinet zich inspant om de leraren voor de onderwijssector te behouden, want dat is volgens hem hard nodig. Waar wij vooral bang voor zijn is dat deze mensen, eh, wat vaak toch eh, jonge, getalenteerde leraren zijn, dat die verloren gaan voor het onderwijs. Dus op straat dan gaan ze in een andere sector solliciteren. En we hebben ze binnenkort heel hard nodig door de vergrijzing eh, in het beroep We gaan. Eh, de komende jaren heel veel leraren met pensioen. Dus dan is het heel jammer als je ze kwijtraakt. Het kabinet denkt erover om de leraren uit de provincie... via een speciaal uitzendbureau in de Randstad aan het werk te helpen. Dat vindt de Onderwijsbond een minder goed plan. Daar zijn wij in het algemeen niet voor. Wij vinden het fenomeen uitzendbureau niet passen bij het onderwijsproces. Je moet als, uh, een, een, als onderwijsinstelling, zeg maar... moet je je identiteit ook uh, laten doorklinken in het, in het personeelsbeleid. Je kinderen moeten ook één... Uh, een meester of juf hebben en niet allemaal verschillende... die voortdurend in en uit vliegen en zo. Je moet ook als school moet je met dat personeel moet je, moet je beleid maken... onderwijskundige visie ontwikkelen. Om de leraren uit de provincie over de streep te trekken... wil het kabinet hulp aanbieden bij het vinden van een huis in de Randstad. Maar het is maar de vraag of dat genoeg is, zegt Walter Drescher van de Onderwijsbond. Er zijn natuurlijk uh, allerlei redenen waarom mensen niet verhuizen. En het belangrijkste tegenwoordig is wel dat bijna ieder gezin dus uh, twee kostwinners heeft... en dat die andere kostwinner natuurlijk ook akkoord moet gaan... met de verhuizing naar een, uh, naar een andere plaats... en misschien zijn baan moet opgeven of uh, wat dan ook. Uh, dus dat is iets... daar kun je eigenlijk met, uh, met beleid niet zoveel aan veranderen. Dat is gewoon een maatschappelijk gegeven. Dit is het NOS-journaal. Martijn van Bik. Militairen van de Congolese rebellenbeweging M23... trekken zich terug uit Goma... Zo'n 200 rebellen hebben de stad vanochtend verlaten, melden ooggetuigen. Eerder deze week waren er al berichten over een aftocht, maar die bleken niet te kloppen. Maar gisteravond is volgens de VN vredesmacht in Congo alsnog een akkoord gesloten. De Congolese regering heeft op enkele tientallen kilometers van Goma duizenden militairen samengetrokken die maakten zich op voor een offensief tegen de rebellen.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 De bestuurder van 18 reed vannacht met 160 km per uur slingerend over de A28. Politieauto's hebben geprobeerd om de bestuurder te laten stoppen. Pas na een achtervolging door Drenthe, Overijssel en Friesland lukte dat bij Wolfenga. De automobilist deed er alles aan om ervoor te zorgen dat de politie hem niet kon inhalen. Zo negeerde hij stoptekens en probeerde hij verschillende keren de politie van de weg af te drukken. Nadat de auto was geramd verloor de automobilist de macht over het stuur en kon de politie hem aanhouden. Hij bleek geen rijbewijs te hebben en onder invloed te zijn van alcohol en drugs. Noord-Korea doet binnenkort opnieuw een proef met een lange afstandsraket. Het is de bedoeling dat die raket ergens tussen 10 en 22 december wordt gelanceerd. Een eerdere proef met een soortgelijke raket in april mislukte. Die lancering leidde wereldwijd tot scherpe reacties. Volgens Amerika zijn de raketproeven onderdeel van het geheime Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. In Hilvarenbeek is afgelopen nacht een politiebureau zwaar beschadigd geraakt, vermoedelijk door vuurwerk. De politie zegt dat er kort na middernacht een ontploffing was bij de politiepost. Er was toen niemand in dat pand. Volgens de politie is de schade groot. Het plafond, de muren en het interieur zijn door rondvliegende brokstukken beschadigd geraakt. En aan de overkant van de straat vlogen stukken puin door een ruit van een huis. Op een kerstmarkt in Berlijn is een vrouw ziek geworden na het drinken van gluwijn, die waarschijnlijk was vergiftigd. Ze had drank gekregen van een onbekende man... die op de kerstmarkt stond in Prenslauerberg. De vrouw van 32 werd misselijk en kreeg zware hoofdpijn. Vorig jaar werden op een kerstmarkt in Berlijn zeven mensen ziek... die van een kerstman vergiftigde schnaps hadden gekregen. Sport. De Nederlandse schaatsers presteerden bij de eerste wereldbekerwedstrijden... van het seizoen goed op de 1500 meter. Vandaag in Astana stond deze afstand opnieuw op het programma. Sebastian Timmerman. Geen Nederlandse overwinning dit keer. Sterker nog, er was geen enkele Nederlander terug te vinden... op het podium na die 1500 meter. Die wordt gewonnen door Shorney Davis. De Amerikaan die zich twee weken geleden afmeldde... voor de eerste wereldbekerwedstrijd vanwege een liefstblessure. Vorige week zijn rentree maakte en nu dus weer wint. En zo lijkt hij dus weer helemaal terug. Ovar Bukou, de Noord, oud-wereldkampioen, wordt tweede... En voor het eerst staat de Pools Biniu Brodka op het podium. Hij wordt namelijk derde. Dan Maurice Vriend, de beste Nederlander, dat wel. Maar de winnaar van de wedstrijd in Nierenveen... komt nu niet verder dan de achtste plaats. Zijn ploeggenoot Koen Verwij, vorige week de winnaar, wordt nu twaalfde. Rens Rottevel wordt vijftiende. Het leek er een beetje op, alsof de grootste scherpte er wel van af was... bij de Nederlanders in die A-groep op de 1500 meter... na vier weekenden op rij wedstrijden te hebben gereden. Dan de 5 kilometer bij de vrouwen. Die reden we ook. Daar wint Martina Sablikova. Op zich niet verrassend. Alhoewel Sablikova had bij de drie kilometer wedstrijden dit seizoen verloren. En nu behaalt ze dus haar sportieve revanche. Claudia Perstein wordt tweede. En Olga Graf wordt derde. En dat is de eerste keer dat we de Russin op het podium zien bij een wereldbekerwedstrijd. Een persoonlijk record voor Diana Valkenburg, daarmee wordt zij vijfde. Geen persoonlijk record voor Marije Joling, zij eindigt op de zesde plaats... bij die vijf kilometer waar de B-groep trouwens gewonnen werd door Riks Meijer. En Meijer deed dat ook in een persoonlijk record. Yudoka Linda Bolder heeft bij de Grand Slam in Tokio de titel veroverd in de klasse tot 70 kilo. Zoals in de finale met een golden score de Japanse Haruka Tashimoto, de baas... Molder maakte in de, in de verlenging een yuko. In september won de Nederlandse ook al de wereldbekerwedstrijden in Rome. short Jorien Termors heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Japan... haar tweede olympische nominatie behaald. Ze plaatste zich voor de finale van de 1000 meter. Daarin werd ze vijfde en daarmee voldeed ze aan de kwalificatie-eis. Dat was een plaats in de top 8 in de wereldbeker. Eerder veroverde Termors, Termors al een nominatie op de 1500 meter. En de Nederlandse hockeyers zijn de Champions Trophy begonnen met een 3-1-zege op Pakistan. In Melbourne scoorde Sander de Wijn twee keer en Roen Hertzberger één keer. Morgen speelt Nederland in zijn tweede groepswedstrijd tegen titelverdediger Australië. En dan is er verkeersinformatie. John Bakker bij de AVB. Met files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij knoop het hoevenlaken 4 kilometer... De A6 vanuit Muiden naar Emmeloord is tussen Almere, Buiten-Oost en Lelystad nog steeds afgesloten na een ongeluk. Verkeer richting Emmeloord kan omrijden via Amersfoort en Zwolle. Dan nog een korte file bij de werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij de Meren 2 kilometer. En dan tenslotte de, de hoofdpunten van het nieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer is geschokt over de berichten van misstanden bij scholengemeenschap Amarantis... In Cairo en op andere plaatsen in Egypte zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan... om hun steun te betuigen aan president Morsi. De afgelopen dagen waren er vooral tegenstanders op de been. En het kabinet wil werkloze leraren uit de provincie naar de Randstad lokken. Daar is werk in overvloed, terwijl in grote delen van Nederland een overschot dreigt aan leraren. En dat was het straks hier op Radio 1. Tros in bedrijf.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 Heeft ieder kind recht op grote cadeaus? Of zijn we met z'n allen veel te veel verwend geraakt? Vanavond in Debat op 2. Rond 10 over 9, live bij de Caro en NCRV op Nederland 2. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Bas van derven. Dames en heren, goedemiddag. Dit is Tros in Bedrijf, het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. Elke zaterdagmiddag blik ik met twee gasten terug op het economisch nieuws van de afgelopen weken. Vandaag doe ik dat met Noord Welling, tot 2011, de president van de Nederlandse Bank. Sinds 1 november van dit jaar toezichthouder bij de Bank of China. Een grote Chinese, de zevende ter wereld. Naast hem, Ewald Eergang, ex-SP, Tweede Kamerlid uh, in de tijd van Rutte 1, zou ik maar even zeggen. Ja. En een beetje daarvoor, volgens mij ook. Ja, vanaf 2005. Ja, precies. Uh... En voor die tijd was u uh, kort uh, werkzaam bij de monetaire afdeling van Helse Bank. Klopt, is, en economisch beleid. U ja. zit bij uw oude baas aan tafel. Ja, zo is dat, voordat ik uh, naar de Tweede Kamer ging. Ja. Is er nog steeds zo'n hiërarchische uh, uh, verstandhouding ja. of is die inmiddels weg? Nou, nee, dat, dat was ook niet het uh, karakter. Uh... Die was het niet, die is het niet. Nee? Hoe was hij als bestuurder, ik? Nou, ik kwam... Uh, als baas? Ja, toch uh, prettig in, in de omgang. Ja. Uh, we hebben niet heel veel, in, in, in, uh, het was een relatief korte periode... met elkaar van toen gehad, maar ja, ik kwam uit de, uit de Tweede Kamerfractie van de SP... waar ik medewerker was daarvoor... Nou ja, dat je kunt zich voorstellen dat in een politieke arena... de omgangsvormen soms wat, ja. uh, wat, wat minder... Maar ook uh, bij die hele keurige Nederlandse bank... Uh, waar bankiers toch zitten en economen... dan komt ineens een, een oh. rood monster komt daar binnen. Kun ik u eventjes zo aanduiden? Nou, dat is flauwe geul. Zo nee? is het nooit gezien. <laughs> uh, het, uh, wij, wij zochten gewoon zoeken goede, goede mensen. Oh. En hij was een, uh, een, een hele goede medewerker. Te okay. oh. heb ik toen gezegd dat je bleef. Maar hmm. ik heb hem tegelijkertijd geluk gewenst... met zijn, uh, zijn politieke ja. carrière daarna. Nou, daar heeft hij uh, uitgebreid uh, uh, tijd voor gehad. Zeven jaar uh, Kamerlid geweest. Even naar Meneer Welling. Want u zegt het al, kwaliteit moet je, moet je hebben. Dat heeft de Chinese uh, Bank of China wellicht ook gedacht. Een van de grootste uh, vier commerciële banken in de Volksrepubliek. Sinds een maand bent u toezichthouder bij dat bedrijf. Uh, voormalige Chinese staatsbank. Toch twee derde in handen van de Chinese staat. Toezichthouder bij een staatsbank, kan dat? Natuurlijk kan dat, en dit kan zeker in dit geval... omdat dit een bank is waarvan de aandelen op de markt zijn gebracht. Een derde zijn gegloot, gebracht. Ja, maar die zijn op de markt gebracht... en dan moet je voldoen aan, uh, aan de spelregels hmm. die daarvoor gelden. En Ik denk dat een van de redenen waarom ze mij benaderd hebben... is dat ik erg betrokken ben geweest bij de herziening van de spelregels. Hmm. Als voorzitter van het baanslijkscomité... Uh, ik ben dus betrokken geweest bij de herziening van de spelregels... als gevolg van de crisis was dat nodig... Dus, en, en ik heb verder de Chinezen gewoon veel meegemaakt in de bank voor internationale betalingen. Ja. En u bent een van de opvolgers van Fred de Shred, Fred Goodwin, de oude baas van RBS. Ja, die, die, heeft die met een boog uitgedonderd is in Nederland. Ja, die heeft, hij, die heeft hij gezeten omdat zijn instelling op een gegeven moment hm. uh, aandeelhouder geworden was. Uh, en toen hebben ze hem daar binnengehaald. Ja. Dat was in, u bent met zijn... op andere motieven binnengehaald. gehaald. Ja. ik ben op andere motieven <laughs> binnengehaald, ja. ja. Hoe zeg je, die deal gaat niet door in het Chinees? Nou, dan ga ik even naar, <laughs> naar hem kijken. Nou, mijn vrouw is half Taiwanese, maar ik kom, ik kom op dit moment niet veel verder komt in het Chinees. Die? Dan eh, wil je melk en heb je een poeplager. Nou, dat werkt ook. Eén dochter, hè? Heeft, heeft, heeft ja, een van uh, ja. nog geen anderhalf. Nog geen anderhalf, uh, dus uh, daar komt in de melk een poeplaar. So, <laughs> heel goed. Uh, even naar, uh, uh, uh, ik zei het net al, zeven jaar kamerlid geweest, miss u het Haagse. Wat doet u eigenlijk nu? Uh, ik ben nog nu op zoek naar een nieuwe baan. Uh, okay. Ik mis het niet. Um, en uh, ja, t, ja, ik... Uh, ik ik heb daar zeven jaar gezeten. Ik ben ook zeven jaar als medewerker aan het Binnenhof gewerkt. Dus ja. ik heb veertien jaar daar rondgelopen. Dus ik heb er ook zelf voor gekozen van, het is veertien jaar is echt, uh, echt genoeg geweest. Maar wat nu? Uh, econoom en politicoloog, hè? dat zijn de twee vooropleidingen. Ooit bij DNB toch weer zo'n stapje gaan maken. Hij is nu toch weg. Ja, ik weet het nog niet. Uh, dus uh, dat, zal, uh, dat zal moeten blijven. Is dit een open sollicitatie? Ook een beetje? Nee, ik ben nee. hier niet aan het solliciteren. Oké. Okay. U zat in die parlementaire enquêtecommissie, hè? de commissie de Wit, die de aanpak van de kredietcrisis onderzocht. Heeft u zich over over het handelen van Welling uitgelaten. En ik zat daar niet in. Nou, u, zat, u was daar uh, uh, welzijdings bij betrokken, toch? Als ja, nou, ik SP was woordvoerder naar het financieel woordvoerder, woordvoerder. van mijn fractie. Ja, Zijn, Want u heeft wel eens hele harde dingen gezegd, ook in het FD over Welling. Zijn die frustraties uit uitgesproken? De, de, de harde dingen, harde woorden die u gekraakt heeft over Welling? Of moeten we dat <lacht> nog even doen voordat we de rest van het gesprek in gaan? Nou, kijk, het is, het is, u suggereert nu dat het een soort persoonlijk <lacht> iets is geweest, en dat is het nooit geweest. Uh, nou, u heeft Welling wel, wel beschuldigd van het feit dat hij een slechte toezichthouder was... om het te, te put mildly. Ik heb uh, de heer Wellink toen als, uh, uh -huh. als, als president uh, directeur... aangesproken op zijn verantwoordelijkheid ja. voor een aantal zaken... die ja. in het, de, de Nederlandse Bank als toezichthouder... Uh -huh. uh, volgens mij uh, verkeerd had gedaan. Ja. Uh, en ook volgens het rapport van de commissie De, de Wit... werden uh, ja. een aantal toch ernstige tekortkomingen gesignaleerd. Mm. En hij uh, ja, was daar ultieme de verantwoordelijke voor. Ja. Uh, en dat, dat, en dat heb ik destijds namens mijn fractie ook uitgesproken. En het zou pas raar zijn als ik dat niet zou doen... omdat, uh, ja, omdat je elkaar kent vanuit een, andere, uh, vanuit een andere omstandigheid. Doe het nog een beetje pijn of is het goed uitgelegd? Uh, nou, ik, ik, ik ben niet een uh, man, laat ik zeggen, van hard feelings. Uh, er waren verschillen van inzicht. Uh, uh, ieder opereert vanuit zijn eigen verantwoordelijkheden... vanuit zijn eigen perceptie. Uh, ik moet ook zeggen dat ik, uh, naar het verleden terugkijkend, daar in die zin niet mee zit te worstelen. Er is dus maar één ding waar ik een beetje mee worstel, want dan nou wordt het rapport De Wit bijvoorbeeld genoemd. Hm. Uh, neem een geval als en dan moeten we hier niet verder over nee, praten. Nee, we gaan geen oogkoe. Dus nee, maar één koetje. Nee, het is geen koe, oh. maar het is een, uh, iets wat me een beetje dwars zit. Uh, IceSave, daar heeft de bank uh, ontzettend op zijn duvel gekregen, ook vanuit de Kamer ja. en vanuit de Commissie De Wit. Nou komt er een, een, een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam. Die bijna op alle punten de Nederlandse bank gelijk geeft. Hm. En nergens je ziet je terug. zie je dit terug. In hm. geen krant, van geen kamerlid, van niemand. En dan denk ik, ja... Dan moet je toch ook een beetje, een beetje royaal zijn met elkaar. Hm. En zeggen, oké, okay, in het heetst van de strijd vallen de woorden. Uh, en nemen we posities in vanuit, vanuit verantwoordelijkheden die we hebben. Uh, maar... Uh, uh, met het verstreken van de tijd. Uh, zijn onze inzichten ook verder gerijpt. en hebben we nieuwe informatie gekregen. Ja. Dus geen frustraties over het verleden, absoluut niet. Zeker niet over personen. Maar af en toe denk ik wel eens. Dat voor een, een gebalanceerde beeld. Maar nog wel eens, mag terugkomen gewoon op nieuwe feiten. Nou, dat gebalanceerde beeld heeft u nu zelf voor een deel. Ja, die gaan zetten we meteen gegrepen, omdat ja, niemand ja, dat is. <laughs> dat, dat, dat <laughs> we gaan zo meteen verder praten hier over China en Griekenland. Eerst gaan we terugblikken op het economisch nieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. Weekoverzicht. Heeft zich geprobeerd het polderoverleg in Nederland nieuw leven in te blazen. U weet wel dat overleg tussen werkgevers, werknemers en de overheid, maar dat gaat niet zomaar. Daar gaat tijd overheen. Herstel van de overleg-economie. Een aantal jaren is dat niet goed gegaan. Dat duurt. Dat is, dag bij dag bouwen we daaraan. Precies. Er moet gebouwd worden, zegt FvV-topman Heerts. Hij was niet alleen op bezoek bij premier Rutte. Ook Bernard Wintjes van Venlose Wels erbij. En die wees Rutte op de paniek-situatie in de bouw. Zo kan het niet langer. Elke dag 50 mensen ontslagen. Elke dag bedrijf failliet. Doe iets. We hebben een aantal plannen ingeleverd. Die zijn bekend. Ook bij u bekend. Dus ik heb dringend gevraagd dat naast een sociale agenda... echt het acute probleem van de bouw nu aangepakt moet worden. En heeft het kabinet gevraagd om binnen een paar weken... met een concreet plan voor de bouwsector te komen, nog steeds. Heel opmerkelijk dat dat niet een van de sectoren is... die tot het topsectorenbeleid hoort. Maar goed, de huizenmarkt lijkt in een toptijd te zitten. De NVM ziet de afgelopen maanden een drukte van belang... bij hypotheekadviseurs en bij makelaars. Ik denk inderdaad uh, dat uh, mensen hun uh, aankoop naar voren uh, trekken... om in ieder geval nog van de, uh, de fiscale maatregelen uh, van uh, dit jaar... Uh, gebruik te kunnen maken. Dus uh, ik denk dat het inderdaad begin volgend jaar wat, uh, wat rustiger zou zijn. Beetje omgedraaid dus, hè? De storm voor de stilte is dit. Want na 1 januari 2013 gaan de nieuwe hypotheekregels in. En die huizenmarkt die blijft slecht het nieuws komen. Deze week weer door woningcorporaties waar directieleden nog steeds topsalarissen verdienen. En dus, zegt minister Stef Blok van Wonen... Teleurgesteld. Ik had echt verwacht dat in deze tijd waarin iedereen de broekrie aan moet halen, juist in de corporatiesector, een sector die werkt voor mensen met een kleine beurs, die werkt met gemeenschapsgeld, dat de sector zelf ook al gematigd zou hebben, dat is helaas niet gebeurd. Het kabinet komt dus met strenge regels. Niet alleen de corporatiedirecties moeten inleveren, ook de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, tegenwoordig moet op termijn 50% van zijn salaris inleveren. Meneer Welling, terecht of niet? Heel kort. Uh, mijn reactie is hier heel simpel. Uh, dat we wachten op de uh, reactie van de minister... en de argumenten die de minister gaat hanteren. En pas dan uh, denk ik dat... Uh, maar dat, dat, u laat ook niet uw oordeel ineens afhangen van het oordeel van de minister? Ik weet helemaal niet wat daar op dit moment uh, besloten gaat worden. Hm. Oh, dat, de plannen zijn nu die in de stijger nee, staan. Is dan, dan, dat dan moet de helft van de salaris inleggen. De, de, omdat die gelijk getrokken wordt met de balken in de De minister moet nog naar buiten komen met uh, concrete plannen... ten aanzien van de Nederlandse bank. Maar even over de hoogte van het salaris. De minister moet nog naar buiten komen. <laughs> en daar wacht ik even Oké. Okay. Het kabinet is deze week opnieuw onder druk gezet door de oppositie. Want Rutte stemde in met een nieuw steunpakket aan Griekenland. Wat we nu aan het doen zijn is eigenlijk uh, wat aanmodderen. Uh, het is pappen en nat houden. De Nederlander wordt met miljarden aan belastingverhoging geconfronteerd. En op een maandagavond gaat er 1 miljard extra naar de Grieken. Een Nederlands bedrijf dat een kantoor heeft in Griekenland roos is Boskalis. En die baggeraar wil concurrent Dogwise uit Breda overnemen. Boskalis wil door de overname een maritieme speler van wereldformaat worden. De bedrijven hebben samen een omzet van ruim 3 miljard euro. Of die overname doorgaat is maar de vraag. Doc Wise vindt het bod namelijk te laag. En voor wie de geldbedragen ook nooit hoog genoeg konden zijn... dat is Nico V. Veroordeeld is hij in de vastgoedfraudezaak. Uh, ook wel bestaand als de klimopzaak. Nico V. werd veroordeeld tot twee jaar... voor het verduisteren van miljoenen euro's. Maar de bak in, dat vindt hij niet zo erg. Het leuke ervan was dat ik al die mensen die daar werken... die gaan voor hun werk de gevangenis in. Kunt u zich dat voorstellen? Ja. Maar zij mogen weer naar buiten. Ja, maar... Acht uur in die krochten met geschreven en geblij. Van boeven zoals ik. Uf. Weekoverzicht, weekoverzicht. In de studio Noud Wellink, oud-president van de Nederlandse Bank... en toezichthouder van de Bank of China tegenwoordig. En ook de gast econoom en voormalig sp Tweede kamerlid Ewart Eerger. Ja, meneer Wellink, we hadden het wel heel even, je bent benoemd... tot uh, voor drie jaar althans als toezichthouder van de Bank of China. Marktwaarde van die bank is 128 miljard, zevende bank ter wereld... U zei al heel even iets over waarom ze u hebben gevraagd, maar er zijn zo ontzettend veel mensen op deze aardkloot die uh, wel wat kunnen. Uh, maar waarom juist u? Alleen maar omdat u meegeholpen heeft aan het tot stand komen van die nieuwe Baselregels? Nou, dat weet ik niet. Ik ken niet precies de overwegingen... Die... Heeft u dat niet gevraagd? Ik ken niet precies de overwegingen die zijn gehanteerd hebben, maar ik denk dus, en dan val ik in herhalingen, ik kende de Chinezen vrij goed vanuit uh, mijn functie bij de Bank voor Internationale Betalingen. Mm -hmm. Daar was ik uh, een aantal jaren voorzitter van. Ik heb ook gezorgd dat de Chinezen in die jaren in het bestuur van uh, die Bank voor Internationale Betalingen kwamen. Uh, ik was voorzitter van het Baselscomité. en dat is niet maar zo'n comité. Dat is het comité wat wereldwijd mm -hmm. de standaarden stelt voor de financiële sector. Overigens heb ik ook daar de Chinezen binnengehaald... omdat mm -hmm. duidelijk was dat ze zo belangrijk aan het worden waren... dat ze niet gemist konden worden... En ze kenden me dus vrij goed, laat ik het dan maar zo formuleren... Ja, ja. omdat ik ze veel internationaal gezien heb. Mm. U gaat zich bezighouden met, als ik het goed heb... strategische ontwikkeling, audit ja. en risico-risk management. Ook. Ja. Ja. De, uh, uh, nogmaals, het is een staatsbank. Hoeveel invloed heb je als er boven nog die, die strenge overheid zit? Want nee, met alle, alle respect, Xi Jinping is uw baas, toch? Uh, het is zo dat... Uh, dit is een vraag die ik uiteraard onmiddellijk gesteld heb... ook aan collega's. Ja. Ja, wat is de invloed die je hebt in zo'n instelling? Dan moet je even kijken naar de constructie van de boot. Die bestaat uit wat ze noemen executive directors. Uh -huh. Dat zijn mensen gewoon die dagelijks met die bank bezig zijn. Ja. Dat zijn er vier. En dan zijn er uh, zes independent non-executive directors. Die zijn volstrekt onafhankelijk. En er zijn zes dependent... Uh, uh, non executive directors. Ik behoor tot de independent. En die independent directors... die hebben uh, uh, toch een vrij grote invloed. Mm -hmm. Statutair kunnen ze bepaalde dingen doen... waar ik niet op de details wil ingaan. Maar waar, waar het belangrijkste eigenlijk uh, op neerkomt... dat is dat uh, de Chinezen de neiging hebben en de wil hebben... Uh, om zeg maar ook de grote wereld buiten China in te gaan... Mm -hmm. En er is dus een grote bereidheid om te luisteren. En dat heb ik dus ook duidelijk bevestigd gekregen... van die andere eh, eh, eh, onafhankelijke ja, zeg eh, boordleden... Ja. Uh, zij zijn zeer geïnteresseerd in hoe het in de rest van de wereld gaat... wat de standaarden zijn die wij toepassen. Ja. En zij zijn bijvoorbeeld heel hard bezig met... en daar, daar helpt de expertise van deze buitenstaanders. Zij zijn zeer hard bezig met de invoering van de Basel-2-regels... Ja. en de elementen van de Basel-3-regels. Ja. Dat doen ze met grote vasthoudendheid en inzet. Dat is duidelijk. Hè? Ze, kijken, ze kijken goed mee. Ja. Maar nogmaals... In hoeverre is er invloed van de overheid? In hoeverre bepaalt de, de Chinese overheid het reilen en zeilen van die, van die bank? Het is zo dat uh, een, uh, een aandeelhouder als de Chinese overheid... heeft uiteraard altijd invloed. Ja. Dat is uh, vanzelfsprekend. Uh, tegelijkertijd is deze bank gewoon gehouden aan... Het toepassen van eh, de, zeg maar, de fundamentele beginselen van risk management. Mm. Eh, het eh, hanteren van internationale accountingstandaarden. Eh, eh, opererend in dus wereldwijd, want ze hebben een aantal kantoren, ze opereren in. Uh, op verschillende schalen, ja, verschillende niveaus in, in meer dan 30 landen. Ze zijn gehouden aan de spelregels van de internationale financiële wereld. Ja, dus ze kunnen niet heel veel Seks doen we. zonder dat u daar... Nee, maar er is uiteraard als het gaat, uh, en dat is China... Uh, hm. De Chinese overheid is een sterk sturende overheid... als het gaat om de ontwikkeling in dat land, uh, infrastructuur, we hebben het gezien... In reactie op de crisis 2007-2008. Ja. ja, daar nemen ze de banken als het ware mee in dat totale planningsproces. Ja, ja. ja. Uh, dat is waar. Meneer Nou ja, ik, ik denk wel dat als China zou besluiten opnieuw de economie te gaan stimuleren. Uh, zoals ze dat in het verleden hebben gedaan. En dat ook de banken een instrument zijn. dan... Ik vind het heel goed dat u daar zit. Ik denk dat het goed voor Nederland is. Want u bent daar nu, door, dat u daar zit, ook een soort ambassadeur voor ons land. Ja. En dat leidt tot nieuwe contacten. En, en ik denk dat ons land daar alleen maar voordeel uh, van heeft. Maar ik kan me wel voorstellen dat als, als, het, als dat zo, zou komen, zo'n uh, nieuw stimuleringspakket... dat u dan in een moeilijke positie kunt terechtkomen in de zin dat er dan druk vanuit de overheid... kan. want dat bedoelde u volgens mij, druk vanuit de overheid kan ontstaan waarbij u dan... Ja, Om uh, ja, ja, ja. dat te Ja, dan kan ik me wel voorstellen ja. dat dat moeilijk ja. kan zijn. Dat, dat is inderdaad niet, niet zo eenvoudig. Tegelijkertijd is er altijd die rem die ik noemde, die ook voor hen geldt. Namelijk dat ze rekening moeten houden met de internationale omgeving. En uh, we hebben gezien bijvoorbeeld dat, uh, dat stimuleringsprogramma 2007-2008. Dat wordt heel zorgvuldig bekeken door internationale analisten. En die nemen dat uh, mee in hun overall beoordeling hm. van de sterkte en de zwakte van een bank. Ik wil er overigens nog wel iets aan toevoegen. Voor zover extra risico's zouden voortvloeien... ook uit eh, ja, invloed van de staat op een gegeven ogenblik... en dat valt bepaald niet uit te sluiten... is het wel zo dat in de eerste plaats... deze banken in de laatste 10, 15 jaar... buitengewoon kapitaalkrachtig zijn gemaakt. Eh, eh, ze zijn sterker financieel mm -hmm. dan eh, eh, banken in de westelijke wereld. Ze hebben een, eh, een hogere... Zeg maar winstgevendheid. Eh, dat ligt in de orde van, grote, van 18, 20 procent. 18 naar 20 procent. Nou, de, de, de helft halen wij nog niet in deze regio. Dus er zijn elementen ook die compenserend, eh, die compenserend werk... Eh, en dan daarachter ligt nog altijd, als er dingen moeilijk zijn, de Chinese overheid. Die ja. natuurlijk zelf zeer kapitaalkrachtig is. Mm -hmm. En in het verleden ook gewoon problemen heeft opgelost. Als ja. ze die zelf veroorzaakt had. Ja. Ja. maar en die hoge winstgevendheid, die komt natuurlijk ook omdat. Ja, Chinese burgers, die kunnen eigenlijk maar een zeer lage spaarrente krijgen. Dat is eigenlijk een soort, ja, soort, soort dat indirecte is een... subsidie staatswegen aan de opgeleverd ja, om, om de economie uh, op gang te ja. brengen met, met heel veel succes. Maar is dat niet ook tegelijkertijd een ontzettend groot gevaar? Uh, dat lijkt me een risico oh, Het is een enorm land. Ik denk dat het meest karakteristieke van China is de omvang. Met alle implicaties die aan omvang Verbonden zijn. Het is een enorm land met eh, een lange weg te gaan... als het gaat om zeg maar, de verheffing van de levensstandaard. De Chinese economie is binnen een beperkt aantal jaren de grootste ter wereld. Ja. Maar het inkomen per hoofd, daar staan ze eigenlijk nog heel laag. Dat land dat doet het op zijn eigen manier. En ik volg China al lang, eh, moet ik zeggen. En ik vind het fascinerend. Dat land eh, is aan het overbrengen stap voor stap in een extreem moeilijke omgeving... Uh, mensen bijna uit uh, een middeleeuwse economie, een agrarische economie, hè, uh, naar, een, uh, naar een industriële uh, omgeving. En dat is een heel moeilijk proces. Dat wordt gestuurd, dat is waar. Uh, misschien heb je niet eens een andere optie in dit soort omstandigheden. Ja. Maar één ding is duidelijk: ze zijn zeer succesvol geweest. Ja. voor wat betreft hun groeiperformance vanaf 1978. En ze hebben in een nieuwe vijf jaar. Programma, want groei, het was allemaal groei, groei, groei. En ze besteden te weinig aandacht eh, aan het milieu, en eh, ook aan de mensen. Mm. Eh, in het nieuwe vijf jaar programma, dat eh, dus in maart 2011 is geformuleerd... zie je de accentverlegging, en dat is dan typisch Chinees, dat gaat stap voor stap. Ja. Van minder groei mm. naar, eh, ik zou zeggen goede groei. Betere, ja, toch, ja, een betere, betere toch, situatie voor de individuen. Toch zit, er, toch zit er natuurlijk wel een heel groot gevaar in. Ja, wat u zegt, het, het, het staatsgeplande is allemaal mooi. Je moet inderdaad de economie moet je op gang gaan brengen. Tegelijkertijd iets wat waar je net een vinger op, op de zere plek legt... Uh, die, die van staatswegen opgelegde spaarrenten, lage spaarrenten, zorgt er ook voor dat, uh, dat mensen besteden gaan. Anderzijds, er wordt heel erg geïnvesteerd door, uh, door banken, bijvoorbeeld in vastgoed, uh, waarvan we inmiddels ja, weten dat er heel de... veel leegstand is en dat ja. er heel veel geld weggaat. Je, je ziet dus, en dat het laatste rapport van de IMF uitgekomen, dat ze nou. dus steeds meer moeten investeren om, om diezelfde hoeveelheid groei te, te creëren. Te creëren. Dus, dat, ja, precies, ja. dus dat model, daar zit natuurlijk de, deze ontwikkelings, daar zit ook een bepaalde grens aan. En ja. China is eigenlijk al een paar jaar bezig om te zeggen van. Ja, we moeten, minder, we moeten meer op de binnenlandse vraag, binnenlandse consumptie, onze economie ja. baseren. Maar dat lukt eigenlijk tot nu toe vrij, ja, het vrij lukt slecht. Het lukt, ja. lukt niet terwijl... overnight. Maar als je kijkt hoeveel mensen van onder de levens... het bestaansminimum erboven gebracht zijn in de afgelopen jaren. Dat gaat om Hele grote getallen. Het is waar, dat weten ze ook. Ze moeten de binnenlandse consumptie sterker stimuleren. Hun investeringsquote is ook toegegeven. Uh, die is inmiddels, geloof ik, meer dan 50 procent... is ongeveer de hoogste in de wereld. Ja. Tegelijkertijd is het zo dat je niet kunt zeggen... dat ze niet moeten investeren. Want hun infrastructurele behoeften in dat enorme land zijn enorm. Ik denk dat je goed moet realiseren... het is een heel groot land dat een hele lange weg te gaan heeft... Uh, uh, en, en als het dan over rentestanden bijvoorbeeld gaat, ik zie dat punt. Maar je ziet ze gewoon stap voor stap, zie je ze ook de rente dereguleren. Hm. Steeds minder rentevoeten, uh, uh, uh, die zijn onder volstrekte controle van de staat. Hm. Maar het, is dus een, uh, het gaat niet zoals bij ons overnight. Maar nee. Kijk even naar wat in Rusland gebeurd is, toen ineens de zaak helemaal werd vrijgegeven. Uh, dus, dus, uh, en dan gaat het geleidelijker in China, dat wil u zeggen. Dat, dat ja, maar wat ik maar, interessant... Wat we wel eerder net zegt, de ja. ja, grens aan begrenzing. Ja, maar wat ik aan interessant... maar je, maar je ziet er ja. ondertussen wel bijvoorbeeld de lonen daar met dubbele cijfers groeien per ja, jaar. Ja, dat wordt ja, ja, ook. Ja. Ja. En dus, dus, dus er is er vindt wel spra ja. er is al sprake van, van groeiende, groeiende welvaart. Ja. Uh, dat gaat zelfs heel snel. Ik bedoel, het zijn koopkrachtplaatjes waar ze denk ik in Politiek Den Haag uh, helemaal bar voor worden. Eh, Zouden de, worden. Zullen ze niet snel meer zien, denk <laughs> nee. ik. Uh. Nee, maar per hoofd, moet maar, je kijken. Veel ja, ja. delen daar dus niet Nee, wat er, in, nee, nee, er, wat nee, er buiten natuurlijk. nog steeds ruraal ja. is, dat heeft, er, dat heeft een beetje minder. Hè? Dat blijkt maar goed, ik vind het fascinerend. Laat eh. ik het zo zeggen. Ik vind het fascinerend om dat van dichtbij te zien. Hm. Vanuit de bankje te zien. Uh, hoe banken daar opereren, hoe de overheid opereert... hoe het politiek opereert. En tot op zekere hoogte gaat het precies hetzelfde als hier. Ja. Er stond bijvoorbeeld in het, vijfde, of in het nieuwe vijfjaarprogramma... Stond er, uh, we moeten stap voor stap de inkomensverdeling... Uh, gelijkmatiger maken. En dan komt er een uitvoerige politieke discussie. En in plaats van step by step komt dat te staan as soon as possible. Mm, dus ja. die druk vanuit de samenleving die, is er toch, die wordt ook meegenomen. Die ja. wordt ook meegenomen. Ja, maar oké. het wordt op een andere manier geabsorbeerd ja. en verwerkt. Ja, dan misschien, dan en misschien werkt het daar wel ja. goed. Hè? Toch een bepaalde vorm van democratie. Zou u aanspreken als SP-mens, toch? Ja, maar ik zou zien... Nee, nou, niet echt een bepaalde vorm van democratie noemen. Dat is wel een bepaalde vorm van dictatuur. Dat is waar. Zeg, we gaan even naar het bedrijfsleven. Dit is een programma over ondernemen. Dat wil ik ook van jullie weten, of in ieder geval meneer Wenke. In hoeverre heeft het Nederlands bedrijfsleven baat bij uw aanstelling daar in China? Ik zit daar voor de Bank of China. Hmm. Maar u bent ook een gateway naar, uh, naar China nu, natuurlijk. Er uh, wordt wel gebeld, heb ik al, toch? Door de grote bedrijven. Uh, zullen monden... we moeten, dat zullen we moeten afwachten. Tot nu toe word ik slechts gefeliciteerd. <laughs> uh, dus uh, ik heb de indruk dat ik hier meer mee gefeliciteerd ben dan destijds bij mijn benoeming tot president van de Nederlandse bank. Ja. Uh, ja, Nederland uh, is ook maar zo klein, China is zo groot. Misschien heeft het daar. Uh, nee, maar, maar goed, ik, ik bedoel, ik, ik, ik, ik ga daar meer mensen leren kennen uh, dan, uh, dan in het verleden dat vele anderen kennen. Ja, maar... en, en als ik ooit eens. Uh, relaties kan leggen, dan natuurlijk... uiteraard heel ja. graag en vanzelfsprekend. Ja, ik, ik, helpt dat, meneer Ger? Ja, he? Ik denk dat dat zeker helpt. Uh, maar Ik denk dat het al... Of zelfs als je het niet direct al doet... Uh, helpt het al om gewoon door er te zijn. Ik bedoel doordat uh, iemand uit Nederland, uh, doordat u daar als, uh, als Nederlander zit... vestig je automatisch de aandacht op dat kleine landje aan ja, de Noordzee. Ja. Met toch in, in, op mondiale schaal nog steeds een behoorlijke economie. Ja. We, we hebben natuurlijk maar 16 miljoen inwoners. China hebben ze er heel veel meer. Mm -hmm. Maar omvang, qua omvang van de economie uh, uh, tellen wij natuurlijk iets meer mee. Ja. En uh, ja, Nederland heeft natuurlijk ook bepaalde expertise daar, uh, en, en, dan, en, en ook uh, kennis om bepaalde producten te maken. Absoluut, maar dat is, dat is ook even een vraag. Doe maar daar genoeg mee, richting China. Want ik hoor wel heel veel verhalen van in China gebeurt het allemaal. Maar ik heb toch nee, het ik idee denk het niet. dat het nee. bedrijfsleven geweldig achterblijft. Wat is uw idee, meneer Welk? Uh, ik laat het graag even Dan aan. Dan gaan, gaan we hem over Nee, meer. maar <laughs> ik bedoel, ik bevestig dat er vermoedelijk te weinig gebeurt nog steeds. Ja, ja dus nou, maar ik, ik denk dat het ja. ook logisch is. Want ja. wij, wij zijn uiteindelijk. We wij liggen, liggen dicht bij Engeland, uh, Het Anglo-Saxische wereld. Amerika, wat tot nu toe de grootste economie ter wereld. Maar dat zal niet heel lang meer duren. Dus het is logisch dat we Amerika, de Verenigde Staten van Amerika, goed kennen. Dat we daar veel contacten hebben, dat onze bedrijven daar veel actief zijn. En China is natuurlijk cultureel gezien staat veel verder van ons af. Ja. Dus dat daar minder culturele verbanden zijn. En ook de afstand is natuurlijk groot. Dat is natuurlijk volstrekt logisch. Ja, maar Alleen dat moet wel aangepakt worden. worden. Uh, en daarom denk ik het goed is dat, uh, dat u daar zit. Maar daar zou het natuurlijk niet mee mee, bij moeten blijven. Zou, wat zouden we dan moeten doen? Laten we eens even vrij filosoferen. Heel even. Waar zou de overheid daar een rol in moeten spelen? Het bedrijfsleven zelf? Uh, overkoepelende organisaties, MKB's, VNOCW's? Nou, ik denk dat het begint ermee dat, uh, dat je je van bewust moet zijn... dat daar, uh, dat daar nog veel ruimte voor verbetering is. Ja. Kijk, China wordt natuurlijk ook de grootste economie ter wereld... maar vooral de groei zal heel veel in China zitten en in Azië ook... want het gaat niet alleen om China... Ja. Nou ja, je zou bijvoorbeeld eens kunnen denken aan, aan talen. Uh, of daar op, op een of andere manier op het universitair onderwijs... niet meer uh, de nadruk kan worden gelegd. Uh, het leren van, uh, van Chinees. Uh, um, Zij de man die stof... zelf Chine in het een luier kan wisselen. Maar dan houdt het op. Hè? Ja, dan houdt het op. Dus, maar dat zijn dan wel de beste taalkursussen die je kunt krijgen. hoor. Namelijk 24 uur per dag. Uh, ja, dat is waar. Dat is waar. Maar um, ik, denk dat dat, uh, ik denk dat dat Nederland kan, kan helpen. Uh, vooral nee. ook omdat niet alleen China zo'n grote economie... Krijgt of heeft eigenlijk al straks de grootste van de wereld, maar ook omdat de groei vooral in, in China en in Azië zal zitten. Ja, hoewel die wel iets afvlakt, maar ja, toch 7,4 procent. Hè. Ja, maar groot. als je dat vergelijkt in Europa hebben we niet eens nee, groei. Dan, dus, dan, ja. dan. Heren, we gaan zo verder praten. We gaan even naar Griekenland. Een beetje dichter bij huis, maar eerst. Dit is Radio 1, Tros in bedrijf. Het was van Werve. Hoogtijd voor de column en die komt van de hand van Peter Paul de Vries... de voormalig directeur van de Vereniging van Effectenbezitters... en tegenwoordig CEO van Valuate. Beste luisteraar, het is een eer dat ik me elke drie weken tot u mag richten. Met een column over ondernemen, maar ook over mijn passie beleggen. Kan dat een passie voor beleggen? Passie is toch meer iets voor auto's, voor wijn of voor kunst? Ik kan het u zeggen, het kan. Ik ben op mijn vijftiende begonnen met beleggen... bezocht op mijn zestiende aandeelhoudersvergaderingen en ik spaarde een verslond jaarverslagen. Het schijnt niet normaal te zijn, maar het is niet anders. En toen mijn oudste zoon werd geboren, ruim tien jaar geleden... zet ik op het geboortekaartje niet alleen zijn geboortegewicht en zijn lengte... maar ook de stand van de ix index 336 punten. Afgelopen donderdag sloot de Ix op 338 punten... en dat is precies twee punten boven de stand van tien jaar geleden. Per saldo zijn de koersen dus gelijk gebleven. Ruim tien jaar en niks opgeschoten... En toch denk ik dat het nu verstandig is om in aandelen te beleggen. Maar ik hoor u denken, de Europese economie verkeert toch in een recessie? Dat klopt. Maar enerzijds halen internationale concerns... steeds meer van hun omzet uit groeigebieden, zoals Azië en Zuid-Amerika. En anderzijds proberen ze steeds efficiënter te werken. En tenslotte is de waardering van aandelen relatief laag. De koers winstverhouding de verhouding tussen de koers van het aandeel... en de winst per aandeel, bedraagt ongeveer 11. Het dividendrendement ligt op ruim 4%. En als de bedrijven alle winst zouden uitkeren... zou het dividend zelfs 9 bedragen. Het verschil houden ze in om te investeren in groei. Dus met aandelen krijg je 4 dividend... plus de onzekere kans op waardegroei van het aandeel. Waarom niet in staatsobligaties? De rente op Nederlandse staatsobligaties voor 10 jaar bedraagt 1,7 Trek daar de vermogensrendementsheffing vanaf... en je houdt een half procentje over. En corrigeer dat voor inflatie, 2 à 3 procent per jaar... En de obligatiebelegger gaat er elk jaar in koopkrachttermen 2% op achteruit. De keuze tussen aandelen en obligaties is dus in mijn ogen niet moeilijk. Het gekke is dat de heersende opinie is dat staatsobligaties veilig zijn. Maar ik waag dat te betwijfelen. En ja, Dat zei Peter Paul de Vries, onze columnist van deze week... terug te luisteren op onze website trossinbedrijf.nl. Ja, meneer, je gang, vasttrendende waarden. Daar ga je geld aan verliezen. Aandelenbeleggingen, dat doet u zelf. Belegt u zelf een aandelen of niet? Nou, nee. En, uh, en bent u het eens met de Vries? Nee, ik ben het er niet mee eens. Hm. Uh, ik denk dat... Um, kijk, staatsobligaties, dat snap ik, dat die, dat die, dat die heel weinig rendement opleveren... maar. Ik denk dat voor heel, heel veel mensen die nu naar dit programma luisteren... Dat die bijvoorbeeld ook nog een hypotheek hebben. Mm -hmm. En de rente daarop is meestal toch wel iets hoger dan 1,7 procent tien jaar. Uh, die van mij die zit ergens wel rond de 5%. procent. Mm -hmm. Dus als ik uh, dan een alternatief uh, zou uh, uh, moeten bieden, zou ik zeggen los die stukje van die hypotheek af. Want die 5 uh, dat is toch best wel een, be een aardige rente. Dat <laughs> ja, is niet gek. Uh, in de studio nog steeds Noord oud-president van de Eriksbank. Trouwens, uh, drinkt altijd en alleen ja. maar liters uh, uh, van het bruine Coca-Cola Light per dag. Waarom is dat eigenlijk, meneer Wellink? Nou, ja, ik ken maar, u niet anders dan met blikjes cola. Ah, ben ik eraan gewend, maar ja. dat is onvoldoende <laughs> argumentatie. Ja, dat klopt. <laughs> je houdt het me wakker. Maar dat zou dus eigenlijk nu niet nodig zijn, nee. zou je zeggen. Maar C, ik vind het gewoon lekker. Dat is heel goed. Hoeveel blikjes per dag? Ja, dat geef ik geen indicaties. Dat vind ik jammer. Ik begin vroeg en ik eindig laat. Laat ik het dan maar zo zeggen. Ja, dan ik ga vrij regelmatig door gedurende de dag. Okay. Dat is ook bij het ontbijt. Dat dacht ik, ja. Het, ja. ja, ja, dat ja dat begint staat er een naast het bed ook, voor? Even eerlijk eh, naar nou, ja, ja. Vlak bij het bed staat er een blikje. Ja, ja. Is, dit, is dit de combinatie van het roken wat u vroeger niet? Nee, nou, dat kan zijn. Ik ben inderdaad. Nee, nee, ik rookte heel veel. Ja. En een ver ver verleden, eh, daar ben ik van de ene op de andere dag. Na talloze mislukte pogingen, worden toegegeven. toegeven. Ja. volstrekt mee opgehouden. En er is mogelijk een, een link met de toegenomen consumptie. <laughs> van uh, het merk, wat ik dus niet mag noemen. Mag ja, ik iets over die, die, die, die belegging <laughs> ja, zeggen? Ja. Dat is misschien interessanter. Ah? Uh, ik denk niet dat ik op de kaartjes van mijn kinderen... Hè, komen uit de financiële wereld de inflatievoet... in het jaar van de geboorte of in de maand van de geboorte zou, zou zetten. Dus <lacht> ik ben wat minder fanatiek wat dat betreft. Maar ik denk dat er wel een case te maken is toch... Voor laat ik het voorzichtig uitdrukken... Uh, meer aandacht voor bedrijfsobligaties en aandelen... dan in het verleden. Uh, en dat heeft dan toch met... Uh, het alternatief of een van de alternatieven, namelijk staatsobligaties, te maken. het heeft ook te maken met uh, gaat op een gegeven moment de inflatie weer aantrekken, ja of uh, ja of nee. Uh, ja. ik denk dat een serieus, een goed uh, uh, ja, alternatief uh, toch is. Uh, maar dan moet je de goede bedrijven uitzoeken en dat ja. is ook niet zo eenvoudig. Dat is de kunst. Ja. Uh, uh, uh, Kunnen ze even obligaties noemen? Obligaties van goede <laughs> Bedrijven, aandelen, opleggingsbedrijven, Daar kun, kun, <laughs> kun je nog eigenlijk mee onder uitkomen. En zo komt die binnen met Bank of China. In. Maar dat is even te zijn. Heren, we ja, gaan even zou, nog, te zijn zou zomaar kunnen, belegging he? kunnen zijn, ja. <laughs> uh, we gaan naar, naar Griekenland. Van de Tijdens uw kamerperiode was u veld tegen verdere steun aan de Grieken. En nu is besloten de rente over de hulpleidingen te verlagen, de looptijd te verlengen. Per saldo gaan we eigenlijk gewoon, gewoon betalen? Daar waar we eerst leenden. We gaan een stuk, een stuk betalen. Komt Teulings van het Centraal Planbureau. Zegt dat ons geld gewoon niet terugkomt uit Griekenland... En dan hebben we ook nog een rapport van de ChristenUnie... op basis waarvan Arie Slop, eigenlijk zegt... van ja, laat die Grieken nou maar uit de euro stappen. Wel binnen de Europese Unie blijven. Hij verbindt er een aantal voorwaarden aan. Maar eruit, uit die euro, want dan kunnen wij alle zaken saneren. Wat denkt u? Komt er zo'n Grexit, een exit van de Grieken uit de euro? Nou, dat durf ik, dat durf ik echt niet te voorspellen. Nee? Uh, dat hangt uiteindelijk van de Grieken zelf af. Uh, en het hangt er ook van af wat Europa de Grieken binnen de euro te bieden heeft... Uh, ik Voorlopig wil... alles? Hè? Leningen worden omgezet in nou, de ben ik de, in, niet met de, in, de nou? nee, ben, ik heb met de reden dat ik uh, die, die, die vorige hulppakketten uh, als Kamerlid nooit gesteund heb, is yeah. omdat ik vond dat ze geen oplossing boden voor Griekenland. Uh, namelijk dat die schuldenlast niet tot een houdbaar niveau zou worden mm -hmm. teruggebracht waarbij ja. dat land verder kon. Okay, dat en dat gebeurt tot op de dag van vandaag niet. En oh. zolang. Nee, dat gebeurt tot op de dag van vandaag niet. En ook niet met die uh, lage. Ook oh, niet met de nieuwe deal? Nee. Nee, nee, en er zijn heel veel analyses van gemaakt... maar mm -hmm. het komt er toch uiteindelijk op neer dat men ervoor heeft teruggeschrokken... om een deel van die, van die leningen af te schrijven. Inmiddels ook publieke leningen. Ja. Uh, om, om te zorgen dat die schuld op termijn betaalbaar is. Mm -hmm. uh, en dat wilde men gewoon niet om, om politieke redenen... waarschijnlijk de Duitse verkiezingen of, of ja, wat er nog meer een rol speelde. Uh, en daardoor is het probleem nog steeds niet ja, opgelost. zolang we dat niet doen. Even ons verlies nemen, door de knieën en meebetalen. Zitten we vast in Griekenland, zegt u. Er zo, ja, we zitten is er sowieso geen Brexit mogelijk? We zitten sowieso vast aan Griekenland. Nee, er zijn twee mogelijkheden, of ja. binnen de euro of buiten de euro. Als, we, uh, als Griekenland uit de euro gaat, ja. dan zijn we ook ons geld kwijt. Dat moeten we ons goed realiseren. Want ja, als je straks in drachmes gaat verdienen in Griekenland... die ongeveer de helft minder waard zullen zijn dan, dan de euro's die ze nu verdienen... Ja, dan moet je natuurlijk wel op rekenen dat uh, het vermogen om terug te betalen... van die leningen die al gegeven zijn alleen maar kleiner wordt... Hm. Dus, dus het is wel goed om erbij te bedenken. Van, het, is, het klinkt natuurlijk goed, van we gooien ze uit de euro, probleem opgelost. Maar van de leningen die al verstrekt zijn, en dat zijn er inmiddels ja, heel veel. Dat ga je niet veel terugzien? Ga je dan eerder minder dan meer terugzien? Ja. Hoe denkt u erover? Denk analoog aan dit, aan dit, dit geweldige openbaar. Nou, laat, laat me eerst zeggen dat, uh, dat wat ik een heel positief punt uh, vind. en waarin veel anderen niet meer in zijn. Dat is dat ik het gevoel heb dat bij het uh, zeg maar relevante leiderschap van Europa... en met name Duitsland op het oog... Uh, dat daar de beslissing is genomen dat Griekenland binnen de uh, Monetaire Unie moet blijven. Ja. En binnen de euro. Dat is anders dan een paar jaar geleden. Toen was het Kick the mouth. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want eh, alleen dat al brengt rust ook op de andere markten. Eh, maakt het, een aanzien, of het draagt bij aan rust op de andere markten. Want die anderen waren bang dat als Griekenland eruit gegooid zou worden... of uit zou gaan, eh, dat dat besmettend zou werken voor hun. Dus dat vind ik een positief punt. Het tweede positieve punt vind ik dat eindelijk iets begint door te breken... Eh, en dat is gebleken ook weer uit uitlatingen van de Duitsers en een beetje ook denk ik uit Nederlandse uitlatingen... dat dit is nog niet het eind van het verhaal. Ik bedoel, op een gegeven moment moet je realistisch worden... als de feiten zodanig veranderen... dat je niet meer kunt blijven volhouden wat je altijd gezegd hebt... dan zul je toch een, een innige... Uh, wending moeten maken. En ik begrijp uit uitlatingen van Schäuble... richting van ook zijn eigen Duitse Bondsdag... dat hij, uh, dit vermoedelijk niet het laatste zal zijn wat er nog... Ja, ja, maar, maar dat, dat vind ik ook tegelijkertijd eigenlijk nee, ook maar, best wel verwijtbaar... dat de dus ja. Europese politici eigenlijk sinds 2010... want we zijn al, al, al ruim twee jaar ja. bezig... Dus elke keer dat vooruit schuiven en waardoor de rekening alleen maar hoger wordt. Ja. Ook voor ons, maar ook voor de Grieken. Want de, dat, die economie van Griekenland is met 20% gekrompen om, inmiddels. Uh, en het vermogen om terug te betalen wordt daar natuurlijk ook Niet 20% procent kleiner ja, uh, ja. van. Dus door het uitblijven van stappen, van echte ja. uh, stappen, uh, gebeurt er. Uh, nou, nou, ja, denk, dat er wordt het alleen maar er erger. Ja. Ja. Er zit één ding ter verontschuldiging in. Namelijk als je de druk op de Grieken wilt houden... En dit, is, dit is gewoon dit is een onderhandelingstechnisch punt. En dat moet men ook onze politici niet te veel verwijten. Als je de druk op de grieken wilt houden... terwijl het programma daar nog ontwikkeld wordt... dan moet je niet te vroeg gaan zeggen van... Uh, wij gaan werken aan schuldkwijtschelding. Daarom dat de huidige variant die in Duitsland is gaan opbloeien... Uh, mij beter in de oren klinkt. Misschien dat het bespreekbaar is, ja. schuldkwijtschelding. Als jullie erin slagen om in 2015, 2016... een primair overschot op de begroting te krijgen... dat we zeggen een overschot zonder rentebetalingen van 4,5... dan hebben jullie geleverd... Mm dan ontstaat er dus een meer stabiele situatie. Dus dat vind ik... Ja, dat is onderhandeling. Maar toch gaat die ja. onderhandeling snel ja, onderhandelingen zijn niet van, wel... van groot belang. Want ze ja. beïnvloeden de gedragen. Dan wil ik een tweede opmerking maar maken. Maar de rekening ja. wordt elke dag dat we wachten... Ja, aan Dat, dat is mijn met... stelling van het begin erwaan geweest. Dat weet hij ook, want ik ben in de Kamer toen achter gesloten deuren. En daar kan ik dus niet verder veel over zeggen. <laughs> maar mijn Jammer. stelling van het begin erwaan is ik geweest... Nee, ja. daar, daar zeggen we dus niks over. In het publiek is ook mijn stelling steeds geweest. Dit is op zichzelf bezien een klein probleem, Griekenland. Griekenland had met 2% van de Europese economie. Ja, want we het praten kunnen... in het begin over bedragen van 30 miljard. En nu praten we over bedragen van 300 miljard, als ik het eh, wat ja. afrond. Toch heeft u binnenkamers ja. daar kennelijk niet hard genoeg getamboureerd. om te zorgen dat dat idee in zit? Het is gewoon een ingewikkeld probleem. Niet alleen in Nederland, ook in Europa. Je moet daar. Een groot aantal landen vinden die op dezelfde noemer zitten. Ja. Vanmiddag dat met een aantal partijen dat erbij betrokken is. En je ziet hoe ingewikkeld. Ja. Het maar ik, maar het is. ik heb er wel moeite mee. Om, ja. Ik snap dat argument van je moet ze onder druk blijven zetten. Ik snap heel goed wat daarmee bedoeld wordt. Ja. Maar ik heb er wel moeite mee als die economie inmiddels met een procent of twintig gekrompen is. werkloosheid boven de 25 procent. jongeren boven ja. de 50 procent. Echt, er, is, er wordt genoeg geleden daar. Daar hoeven we ons ja. echt geen enkele zorgen over nee, te het maken. Echt bij nee, me. maar je hoeft mij niet ja. te overtuigen. In het begin van het jaar heb ik gezegd. ik ben hè, uh, inmiddels weer wat wijzer geworden. Ik had zeer sterke uitlatingen gedaan over dat de Grieken zouden terugbetalen. Deels mm -hmm. tactische redenen, deels omdat ik dat op dat moment ook geloofde. In het begin van het jaar heb ik gezegd... al dat geld komt vermoedelijk niet terug. En ik heb een storm van, van kritiek. kritiek over ja. me mij gehad. Ja. Mijn opvatting ligt in dezelfde lijn. en Ik wil iets over die 20% van, uh, van jou zeggen. Dat is namelijk... Je kunt de Grieken van alles de schuld geven. En ze hebben ontzettend veel fout gedaan. Maar in 2010, toen het IMF nog raamde... Uh, wat als gevolg van het programma zou gebeuren, raamde het een gecumuleerde groeivoet in 2010, 2011, 2012 van plus 0,6 procent. Daar is min 17,9 uitgekomen. Dus die wereld waarin de Grieken zijn gaan opereren is dramatisch oh, veranderd. Ja, ja, ja, en Keen zei het al, als de feiten veranderen, dan verander ik mijn opvatting. Hm. Uh, en wat doet u, meneer? Uh, en dat geldt hier in wezen ook. Ja, de feiten zijn we. dramatisch veranderd. Heren, we gaan even Even ja, aangeschoven is namelijk Misha Blok... eindredacteur van uh, Tos in Bedrijf. Uh, ze pakt elke week een uh, uit de grote stapel... nieuw verschenen managementboeken boek, één boek. En het is deze week het boek Speak Up Dear. Misha. Het boek over vrouwen profileren en spreken. Uh, een boek dat probeert het geheim van sterke vrouwen te ontrafelen. En wat blijkt, ambitieuze vrouwen... leiden allemaal aan het Hillary Clinton-complex. Wat is dat? En dat is, uh, een ambitieuze vrouw heeft dominant gedrag nodig... om serieus genomen te worden. Mm -hmm. Maar moet zich tegelijkertijd warm en vrouwelijk... Om toch aardig en aantrekkelijk gevonden te worden. Ja, ja, dus je moet een bitch zijn en tegelijkertijd een moeder. Precies. Zo is even <laughs> vrij vertaald. Dat klopt. En dat wordt dus ook onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek. Ik mm -hmm. weet niet of je het kent het Cup. Uh, Grote onderzoek? Nee. <laughs> een, een, een, een groep van proefpersonen werd in een zaal neergezet. En een vrouw ging, ja, ging drie keer achter elkaar dezelfde speech houden... Mm -hmm. voor een groep mensen, maar iedere keer met een andere cupmaat. Ja, hoe en... groter de cupmaat, hoe minder competent. Hoe minder geloofwaardig. Ja, precies. Juist. En maar wel hoe vrouwelijker en hoe aardiger. Ja, ja, ja. Dus je moet eigenlijk een kleine cupmaat hebben... en een goed verhaal. Dan kom je net als vrouw. Ja. Hoe zit dat? <lacht> Komt u veel vrouwen aan... tegen meneer gang die je leiden aan dit Hillary Clinton-complex? Nou, ik heb nog niemand dat we in ieder geval horen vertellen... dat ze, da ze daar aan leedt. Nee. Um, het is voorstelbaar. Ik, ik, ik begrijp wel wat er bedoeld wordt eerlijk ja. gezegd. Ja, dat het ja, dus voor, voor, voor vrouwen heel erg moeilijk is... om, uh, zeg maar, als ze dus aan de top uh, zijn... om, om, om, om niet uh, ja, een soort mannelijke vrouw te worden. Want dat, je krijgt onmiddellijk inderdaad het verwijt dat je... Ja, dat je dan dat woord met een B bent. Uh, ja. En het lijkt me ontzettend moeilijk voor vrouwen om, de, om, daar, om dat te verenigen. Ja. Dus ik herken dat wel. Uh, dus ik vind al die discussies over, uh, over positieve discriminatie... vind ik helemaal niet zo gek. Omdat ik echt geloof dat vrouwen wel bepaalde nadelen hebben. Want ze komen gewoon in de mannenwereld terecht. Ja. En ze kunnen daar eigenlijk bijna alleen maar... Uh, uh, zeg maar... Het redden door ook zelf een beetje man te worden, waardoor ja. ze weer het verwijt krijgen dat ze, dat ze geen echte vrouwen zijn. Doelt nou, u hier ook onmog... een beetje op, op Agnes' kant, uw voormalige voorvrouw, die nog wel eens toegeworpen kreeg door een collega. waar zijn we vandaag boos over, Agnes? Nou, ik, vind het, ik ga nu niet, niet aan de hand van voorbeelden dat doen. Ja. Maar het is wel zo dat als je dus betrokken en bevlogen bent uh, als vrouw. heb je, dat, heb je het in je Dan kun je heel snel dat verwijt krijgen, ja. terwijl je dat als man veel minder hebt. Meneer Welling zit, zwijgt in alle talen. Maar ja, ik hoe zwijg... denkt u erover? Heel nou, kort. Ja, kijk, dit Heel dit kort. is een van die managementboeken die weer verschijnen. Ik heb in, <laughs> in, in, zoveel managementboeken met zoveel theorieën... in de loop der jaren onder mijn ogen gehad. Ook boeken die zeiden dat mannen meer vrouwelijk moesten worden. Uh, uh -huh. Niet direct adviserend dat, dat ze ook een BH aan, <laughs> aant... Ja, nou, Mijn kutmaat maar, <laughs> ja, Wat is. voor mij Ik kan alleen maar zeggen dat het voor mij altijd een criterium is geweest. Uh, als ik keek naar vrouwen in de organisatie uh, en of die hoger op de ladder moesten komen. En dan was dat niet de maat nog het bits karakter, maar gewoon waren ze bekwaam of niet. Juist. En dat is denk ik het enige juiste criterium. En daar gaat het uiteindelijk om. Nou, Misha... Waar reken jij zelf toe in het Clinton-complex, of niet? Ja, het is een beetje confronterende verhaal. Ja, maar. inderdaad. Zeg. We zijn bijna door de tijd heen. Ja, dat weet ik. Oh, je gaat <laughs> nu gewoon weg. Hoe heet het boek? Het boek <laughs> heet Speak Up Deer van Nobel en Nathalie Hoverda Miras. Een uitgave van Academic Service. Nou, mooi zo. Hartstikke goed. We gaan nog even aan het eind van deze uitzending altijd met onze gasten. Want hier we zijn er alweer doorheen weinig besproken, maar wel een paar mooie dingen geleerd. Um, wat is het opmerkelijkste wat u maandag aanstaande... op uw eerstvolgende werkdag gaat doen? Meneer Irgang. Nou, Ik zorg op maandag altijd voor mijn, uh, voor mijn dochter. Uh, dus ik denk dat ik maandagochtend... het uh, meest opmerkelijk is voor mij dan een bezoek aan de arts met mijn dochter. En Dan gaan we naar de apen en daarna gaan we naar de leeuwen... En, uh, dan eindigen we eindigen ergens in het aquarium. <laughs> we eindigen in het aquarium. Dat is mooi. Meneer Wellenk, uw uh, werkzame leven ziet er maandag, denk ik, anders uit. Hoe blijkt nou, dat? Leven niet met van de dochter een een leven van een gepensioneerde is, is. is wat minder opwindend misschien. Mij, uh, waar ik de dag normaal mee begin, als ik niet want ik ben al vrij veel op reis. Als ja. ik niet op reis ben, dat is toch met even eh, het internet af, afschuimen eh, naar nee, wat er in de kranten staat... wat er in de rapporten van analisten staat. Ik heb een, een vast scala van adressen waar ik naar, eh, naar kijk. Daar ben ik een paar uur mee bezig. Eh, en wat ik dan ga doen, weet ik niet. Ik weet wel één ding, dat is namelijk op het eind van de dag... Eh, heb ik met mijn magas van vroeger het zogeheten thesauriersdiner. Ah. Dat is, eh, wij eten eens in de drie maanden... Hmm. Uh, en wij zijn dan de mensen die thesorieën generaal op financiën zijn geweest. waren ja, was er ook. Sommigen die, uh, die het hadden willen worden, want we moesten de roep wat uitbreiden. En daarnaast hebben we ook nog mensen die het hadden kunnen worden. Uh, die niet gevraagd zijn. En zo kunnen wij dus ook straks mee. Ja, even misschien. Maar dat is een interne ballotage. Hartelijk dank in ieder geval voor uw komst. Nou, wil ik voor uw komst uh, naar de studio en uh, de emotieërgang. Uh, het onze wordt gemaakt door Jorn lucas Bas-Waltenaar. Eindredactie Misha Blok. Techniek deed Nico overhoog. Zometeen het nieuws van twee uur. En daarna gaan we autorijen. De Tross Auto Show onder meer met de test van de Audi RS4. Dat is een technisch laboratorium op Wieden. Samen thuis, samen Tross. Gratis naar de tentoonstelling Het Wonder van Delfts Blauw in gemeentemuseum Den Haag? Vandaag krijgt u bij NRC Handelsblad een bon voor vrij entree. Koop vandaag dus de weekendkrant van NRC, nu met gratis toegang tot gemeentemuseum Den Haag...